Vijf Nederlanders worden vermist na het noodweer in Slovenië, dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar de Nederlanders worden vermist is niet duidelijk, ook is niet bekendgemaakt of het om een groep personen gaat. In Slovenië zijn zware overstromingen door hevige regenval. Rivieren in vooral het noorden, midden en oosten van het land zijn buiten hun oevers getreden, waardoor sommige dorpen onder water staan. Bij het noodweer in Slovenië zijn drie mensen omgekomen, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. De politie heeft een jongen van 16 uit Spijkenisse opgepakt in verband met een schietincident tijdens het zomercarnaval in Rotterdam. Hij wordt ervan verdacht vorige week zaterdag aan het einde van de middag één of meerdere schoten te hebben gelost op de Koolsingel. Een getuige zag dat hij een vuurwapen bij zich had en daarna wegrende. Niemand raakte gewond. Iets later tijdens het carnaval was er nog een schietpartij. Drie mensen raakten toen gewond en er werden drie mensen opgepakt. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is in Islamabad veroordeeld tot drie jaar cel voor corruptie. Khan zou toen hij premier was cadeaus hebben verkocht die hij kreeg bij bezoeken aan het buitenland. Daarmee zou hij meer dan 600.000 euro hebben verdiend. Door de veroordeling kan Khan mogelijk niet meedoen aan de verkiezingen in Pakistan, die worden uiterlijk in november gehouden. Khan zou al in beroep zijn gegaan bij het Hoge Rechtshof en noemt de uitspraak politiek gemotiveerd. De Belgische en Nederlandse politie hebben gisteravond samen voorkomen dat er een groot illegaal feest plaatsvond in het dorp Kannen, net over de Belgische grens bij Maastricht. Kannen werd hermetisch afgesloten en potentiële feestgangers werden weggestuurd. De politie kwam in actie na een oproep op sociale media om te komen feesten in een mergelgroeve vlakbij Kannen. Eind april was het 40 kilometer verderop wel raak. Daar werd een weekend lang massaal illegaal feest gevierd door zo'n 10.000 mensen. Het weer vanuit het Zuidwesten gaat het regenen, mogelijk met onweer. Het is een graad of 20, ook vanavond en vannacht buien. Morgen opnieuw bewolking en regen en dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Van het lage land Blond van haar En blauw van ogen Geef mij toch je hand Kleine grietje uit De polder zegt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 miss de bus van bussen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 En dat waren Helma en Selma Het In de Bus van Bussum naar Naarden. En daar vroegen u Lisbeth Lis met kinderen een kwartje. CFM Zandvoort, lokaal omhoog vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Toon Manders, geboren als Antoon Manders, roepnaam Tom. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972 als een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier.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 Blij voor jou en mij, wij waren altijd bij elkaar, helaas die mooie tijd is nu.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 Op de grond, het duurde een aardig tijdje voordat de man weer stond. Hij ging naar de winnen met een verkreukte snuit. Hij wilde hem feliciteren, maar bracht met moeite uit: Wel, bedankt voor het gezellige avondje, wat vloog de tijd?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 Het Kilima Trio, hij later opgedookt op de Kilima Hawaiians. En op 26 juni 1934 treedt ze voor het eerst op bij de KRO. De band bestaat uit de buisban Willem Ruivenkamp en Smoke van der Els. En nu wordt ze nu de Kili Hawaiians-bed aan het strand van Wakiki.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 en een gaatje voor de orde komen, isjeblieft. Verkeert het, het eraf, middelbare dame? Of kom u aan moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? Een doken orgelman is maar een wets. De Pool.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 It's no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 Orkest Zonder Naam met O. Roosje. Ooit hebben ze op de radio een programma gedaan... Met de, om de, ja, de luisteraar te verzoeken om een naam te verzinnen... voor het Orkest Zonder Naam. En ze hebben een heleboel gekregen... maar uiteindelijk bleef het Orkest Zonder Naam...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 mode koning Dordrecht. wij maken het perfect en blijven opgewekt wij zijn de meisjes van confectie atelier de modinet de modinet wij zijn de meisjes van confectie atelier wij doen aan de mode mee. wij knippen en garneren wij volgen elke Dieren en plisseren naar het model moet zijn. Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen. Voor warmte of voor kou. we knielen elke vrouw. Wij zijn de meisjes van Convectie-Atelier. De modiners, de modiners. Wij zijn de meisjes van Convectie-Atelier. De...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 Lief heet zijn waard. It yeah. is. Yeah.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 Niet uit de jaren 50, 60 en 70... maar hij komt uit 1981... en hij stond in hetzelfde jaar als tiende track... op het album Vlinders van de Nacht... waar het de tweede single van is... Na, ik zal je heb. zelf. daar hebben we het over Is het nummer geschreven... door Benny Nijman, Robert Frank Jacobi... Dominique Modunu... en, en uh, Enrica uh, Bonicorti... en geproduceerd door Jean-Luc Drion. Het is een Nederlandstalig bewerkt... van het lied uh, La Lontanazan... van Dominique Moduno. Het is een nederpopliedje...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 Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat-ie naar huis terug. Maar ook even zeldig aan ons als-ie alles verder heeft gezien. Als-ie alles te vreden gaat-ie naar huis terug.